Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de accijnsverhoging op tabak vorig jaar is 7% van de rokers gestopt met roken. ook is 1 op de 5 minder gaan roken. Blijkt allemaal uit onderzoek van het RIVM. Vorig jaar ging de belasting op sigaretten met 24% omhoog. Check werd bijna de helft duurder. Het zorgde dus voor een paar stoppers, maar vooral voor meer inkoop in het buitenland. Naar schatting wordt maar liefst 60% van de tabak die in Nederland wordt opgerookt... over de grens gekocht omdat het daar goedkoper is... Dat percentage ligt een heel stuk hoger dan na eerdere accijnsverhogingen. Zodat, zolang tabaksprijzen in onze buurlanden niet omhoog gaan... verwacht het RIVM dat steeds minder mensen zullen stoppen met roken. Eddie Van Heijem lijkt de nieuwe leider van NSC te worden. Het bestuur van de partij heeft hem voorgedragen als lijsttrekker. Logische keuze, zegt politiek verslaggever Ewout Kieviet. Van Heijem is een van de oprichters van NSC. Was er vanaf het begin al bij betrokken. Heeft het vorige verkiezingsprogramma ook geschreven. En is nu vicepremier. Maar makkelijk krijgt hij het niet. NSC zit nu met 20 zetels in de Kamer. In de peiling blijven er maar één of twee van over. Van Heijem moet dus vechten om de partij niet te laten verdwijnen... bij de verkiezingen eind oktober. De Nationale ...wordt bedreigd doordat jongeren online snel radicaliseren. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die komt elk half jaar met een update van het dreigingsniveau. Dat is al een tijdje 4 uit 5 en dat is het ook nog nu. En minder drinken is populairder geworden. Het aantal mensen dat zegt dat ze geen of niet zoveel alcohol drinken neemt toe. CBS stuurde een vragenlijst naar bijna een half miljoen Nederlanders. 45% zegt dat ze niks of maximaal één glas per dag drinken. Drie jaar geleden was dat nog 42%. Er is wel een belangrijke nuance. Jongeren zijn een stuk minder braaf. Van hen drinkt ruim drie op de vijf meer dan één borrel per dag. In een bos herkennen ze dat wel? Ja, gezellig op het terras zitten met je vriendinnen is natuurlijk wel superleuk. Je komt met drie blikken bier uh, de supermarkt uit. Ja, dat klopt. Correctie, vier. Ja, vier, vier blikken. Ja, gewoon iedereen die je kent drinkt wel. En ook, wij werken allebei in de horeca. Dus dan is het ook gewoon na werk, drinkt iedereen. Het weer, een mix van zon en sluierwolken. 20 tot 28 graden. En morgen opnieuw zonnig en zomers. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staat een hele lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp stond eerst een auto in brand en er gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is drie kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 ZFM, ZFM ZFM, Strand Zee Boulevard en Formule 1 Dit is Radio voor Zandvoort Dit is ZFM I know you've heard these words a hundred Just to close the door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 Been in. I watch you stand as a snowman. I don't see a change. Where's the meltdown? I've been your drug, It's outside in the dark. Yeah, I took you home. You drunk too much. I can survive. Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Nationale Veiligheid wordt bedreigd doordat jongeren online snel radicaliseren. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg in zijn halfjaarlijkse rapport. Het dreigingsniveau blijft vier, dat is het ene hoogste niveau. Er lijkt toch ondergrondse schade te zijn aan de atoominstallaties bij de Iraanse stad Natans na de Israëlische aanvallen. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens metingen is er geen nucleaire straling vrijgekomen. NS-topman Wouter Kolmees heeft alle vaste NS-reizigers een excuusmail gestuurd vanwege de vele spoorstakingen. Hij spreekt van hinder die u niet verdient. Het weer? Vrij zonnig met wat sluierwolken bij 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en ongeveer net zo warm. ZFM. ZFM.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 What Your private dancer, dancer for money, and any old music will do. is ZFM.